12 uur. Het NOS Journaal door Ralt Megens. Goedemiddag. Onderzoek naar omkoping bij Champions League duel Zagreb-Lyon. Honderden banen weg bij TomTom. -tom. En Poetin waarschuwt oppositie om niet te demonstreren. Het is bewolkt. Vanuit het westen valt wat regen. Vooral het noorden en westen van het land hebben vanmiddag met die regen te maken. In het zuidoosten is het ook bewolkt, maar daar blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind neemt toe naar hard tot stormachtig op de wadden en krachtig bovenland. Het wordt een graad of 9 vandaag. Morgen een herfstachtige dag met vooral in de noordelijke helft buien en veel wind. De Franse toezichthouder van het gokwezen heeft een onderzoek aangekondigd... naar de voetbalwedstrijd Dynamo Zagreb-Olympique Lyon. De Fransen plaatsen zich gisteravond op doelsaldo en dat ten koste van Ajax voor de knock-outfase van de Champions League. In Zagreb wonnen de Fransen met 7-1 nadat het bij rust 1-1 stond. Na afloop van het duel werden er aan verschillende kanten... vraagtekens gezet bij die uitslag. Ron Linker, onze correspondent in Parijs. Ron, ja, wat is dat voor een onderzoek daar in Frankrijk?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 Twee keer ten onrechte een treffer van Ajax werd afgekeurd vanwege buitenspel. En die andere wedstrijd dus, waar ook in Frankrijk onderzoek naar wordt gedaan. Dynamo Zagreb Olympique Lyon, die in een 1-7 eindigde. Tom Tom, daar gaan we het nu over hebben. Daar verdwijnen de komende maanden honderden banen. De fabrikant van navigatieapparatuur schrapt 457 arbeidsplaatsen. De helft daarvan in Nederland. Tom, Tom kondigde in oktober al een reorganisatie aan. Het bedrijf staat onder druk, onder meer doordat autofabrikanten steeds vaker zelf de navigatiesystemen inbouwen. Aan de lijn topman Harold Godijn. Meneer Gordijn, uh, onder al die ontslagen, ook gedwongen ontslagen? Ja, dat klopt. Een deel daarvan zal uh, kunnen we verwezenlijken via natuurlijk verloop. Uh, maar we kunnen uh, gedwongen ontslagen helaas niet vermijden. En dat leidt ook in Nederland tot het verlies van um, 150 banen en 150 gedwongen ontslagen. 150 gedwongen ontslagen in Nederland. Hoeveel gedwongen ontslagen in totaal? In totaal uh, 255 um, door de hele wereld. Ja. En, en die banen die verdwijnen, um, welke afdelingen is dat dan? Zijn dat de bedenkers van de spullen of de makers uh, of de overheid? <laughs> Tegelijkertijd met die kostenbesparingen proberen we het bedrijf ook eenvoudiger te maken en simpeler. En proberen ook dat mensen op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie de echte beslissingen kunnen nemen. Waardoor we dichter bij de markt komen te staan. En dat leidt ertoe dat we ook managementlagen kunnen vermijden. En een groot deel van de kostenbesparingen en het banenverlies zit hem ook in de meer algemene taken, administratie... Uh, algemene leiding. Niet helemaal, niet alleen maar. Maar de nadruk van de besparingen ligt toch echt in de overheidskosten. En die proberen we zo hard mogelijk naar beneden te krijgen. Uh, en we proberen onze productontwikkelaars zoveel mogelijk in stand te houden. Het is het nu zo dat de toekomst voor het bedrijf somber is als we horen dat steeds meer autofabrikanten zelf die, die navigatieapparatuur ontwikkelen en inbouwen? Betekent dat dat er op termijn voor u weinig, uh, weinig uh, werk overblijft? Nee, dat is niet het geval. We hebben juist een enorme kans om in de auto-industrie verder te groeien. We zijn in 2008 begonnen met het ontwikkelen van activiteiten in de auto-industrie. Uh, we doen daar nu op jaarbasis zo'n uh, 220 miljoen euro aan, aan omzet. Uh, en dat betekent ook dat we hard groeien in de auto-industrie en we zien daar nog veel meer mogelijkheden. Maar dat klinkt paradoxaal. Uh, u, u groeit, zegt u, in de, in de, in de auto-industrie... als toeleverancier, als leverancier van een half fabricaat. Aan de andere kant moeten er bijna 500 mensen uit. Ja, dat klopt. Uh, en dat komt natuurlijk ook omdat de consumentenmarkt... ontzettend een heel groot deel van onze omzet is. Uh, en die staat onder druk. Uh, zowel we hard groeien, zeker relatief in nieuwe activiteiten... is het uh, ons niet gelukt om in 2011 afname van de consumentenmarkt compenseren met deze nieuwe activiteiten. En dat leidt ook tot, uh, tot deze kostenbesparingen. Hmm. U groeit wel, er komen wel nieuwe dingen bij, maar niet genoeg om iedereen aan het werk te houden. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. Meneer Goldijn, dank u wel voor de reactie. Amerika heeft de volksopstand in Rusland aangewakkerd, zegt de Russische premier Poetin. verwijst daarmee naar de grootschalige demonstraties daags na de verkiezingen van afgelopen zondag. Niet alleen internationale waarnemers en de oppositie... ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... zegt dat er op grote schaal gefraudeerd is. Correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, hoe komt Poetin erbij om nu beschuldigend naar Amerika te wijzen? Ja, als er hier uh, dingen gebeuren die ze niet aanstaan... dan geven Russische politici graag de Amerikanen de schuld. Dat is bijna een Pavlov-reactie eigenlijk... Poetin die zei tijdens de bijeenkomst letterlijk... het eerste wat Hillary Clinton deed... was zeggen dat de verkiezingen in Rusland niet eerlijk waren... terwijl ze nog niet eens de verslagen van de OVSE... de Organisatie voor Vrede en Veiligheid in Europa heeft kunnen lezen. En daarna voegde hij eraan toe... dat ze dat in Rusland goed in hun oren geknoopt hebben. Ze zei een ton naar een aantal deelnemers de signaal. Ja, en Poetin zegt hier dat de demonstranten zich gesteund voelen door de Amerikanen, meteen aan de slag zijn gegaan met hun werk, het organiseren van oppositie en demonstraties. En eigenlijk zegt hij dus dat de binnenlandse oppositie tegen de vervalste parlementsverkiezingen, dat de mensen die daarmee bezig zijn, door Amerika daartoe gedreven worden. Nou staat er voor komende zaterdag een grote demonstratie gepland. Duizenden Russen hebben op uh, internet en Facebook, uh, weet ik wat al niet, uh, aangegeven dat ze gaan komen naar Moskou om mee te demonstreren. Uh, heeft daarop Putin? Nou, hij daarop speelt Poetin? Nou heeft niet uh, naar de demonstratie van zaterdag rechtstreeks verwezen. Wel naar de protesten van de afgelopen dagen, meer in het algemeen. Gezegd dat mensen in principe natuurlijk het recht hebben om hun mening te laten horen. Ook dat ze mogen demonstreren zolang ze dat maar binnen de kaders van de wet doen. Maar doen ze dat niet, zo sprak die dreigend, dan moeten de politie en de veiligheidsdiensten ook binnen de grenzen van de wet die protesten de kop in kunnen drukken. Want het laatste wat de Russen willen is een uh, revolutie, een chaos... zoals die in Kirgizië of Oekraïne geweest is. En dat is toch opvallende taal, want hij verwijst dus voor het eerst... naar de onrust in Rusland. En net zo opvallend is dat gisteravond ook voor het eerst... die onrust op de televisie te zien was. De televisie die door de overheid gecontroleerd wordt. Dus het lijkt erop dat de autoriteiten zich in ieder geval uh, gedwongen voelen zich, uh, om zich te verhouden tot wat er in het land aan de hand is. En het niet alleen maar te negeren. Correpteent Kiesje Hekster, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Naar Den Haag, want vandaag dan eindelijk oud-premier Jan-Peter Balkenende in het getuigenbankje bij de Commissie de Wit. De parlementaire enquêtecommissie die de, crisis, de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Welkom Boom, uh, ja, Balkenende, hoe kijkt hij terug op de, op de aanpak van de crisis? Heeft het kabinet fouten gemaakt? Nou, in tegendeel, vindt de oud-premier. Want uh, volgens Balkenende werd het kabinet destijds enorm overvallen door de crisis. Net als iedereen waren er geen scenario's voor wat er toen aan de hand bleek te zijn. En moest al improviserend worden geprobeerd de crisis het hoofd te bieden. En dat is volgens Balkenende gegeven de situatie wonderwel goed gegaan. Uh, ik denk dat we moeten beginnen met vast te stellen dat wij te maken kregen met een noodsituatie. ...hadden te maken met het risico dat uh, Fortis dreigde om te vallen... ...dat gigantische gevolgen hebben gehad ook voor onze eigen economie. Voor spaarders, voor uh, de bedrijven die afhankelijk zijn van de bank. Er moest dus worden gehandeld. En ik denk dat het achteraf gezien ook goed is geweest dat het zo is gelopen... ...omdat we geloofwaardige stappen konden zetten... ...die ertoe hebben geleid dat het financiële systeem niet onderuit is gegaan. Het is goed gegaan, zegt Balkenende. Hoe, uh... Hoe ging het eigenlijk Wilko, tussen Balkenende en minister Bos van Financiën? Want ja, we weten, onder ons gezegd en gezwegen, dat het uh, niet zo best liep tussen die twee. Nee, dat klopt. Het zijn uh, politieke en persoonlijke tegenpolen. En dat droeg later mede bij aan de val van het kabinet Balkenende. Maar net als oud-minister Bos eerder deze week zei ook Balkenende vandaag... dat de samenwerking rondom die financiële crisis tussen beiden heel goed is verlopen. Bos heeft volgens Balkenende hem steeds bij de besluiten betrokken. En dat deed hij niet achteraf, maar zelfs vooraf.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 Nee, alle stappen zijn uh, duidelijk en met mij uh, gecommuniceerd. Hm. Afgelopen weken bleek dat uh, Bos vrijwel alleen aan de touwtjes trok, Wilco. Balkenende uh, was er als enige nog bij betrokken. Had dat volgens de premier als, als voorzitter van het kabinet niet anders gemoeten? Ja, idealiter wel, zei hij tegen de commissie. Maar gegeven de noodsituatie van dat moment... was dat volgens Balkenende absoluut onmogelijk. Hier was het een situatie van noodbreekt Er moest snel worden geopereerd. De situatie was ernstig. Eerst fortes. En we dachten dat met ING nog alles goed zat, want ING had mogelijk ABN AMRO eh, willen overnemen. 19 september kreeg te horen, dat gaat niet door. En een, ruim een week later hadden we ineens te maken met vragen, problemen van ING. Zo ging het op dat moment. Dus ik geloof dat we dit vraagstuk moeten bekijken vanuit de tijd waarin er acuut gehandeld moest worden, omdat er inderdaad sprake was van financiële nood. Ja, tot zover oud-premier Balkenende. Het verhoor is zojuist afgerond. Uh, Balkenende blijkt het dus helemaal eens te zijn met Bos over de periode van destijds. Ze staan vierkant, allebei vierkant, achter de manier waarop de crisis toen is aangepakt. Ja, de commissie moet de komende tijd gaan beoordelen of ze daarmee eens is. En vanmiddag zit Nout Welling, oud-president van de Nederlandse Bank... voor de tweede keer in het getuigenbankje van de commissie De Wit. Wilco Boom, dankjewel.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 De waarschuwing van SP komt op de dag dat de EU-leiders bijeenkomen voor een cruciale eurotop in Brussel. Dan moeten ze het eens worden over de aanpak van de crisis. SP waarschuwt dat de kredietwaardigheid van de Europese landen nog dit weekend verlaagd wordt als de top geen overtuigend resultaat oplevert. Nog een laatste bericht op het hoofdkantoor van de Deutsche Bank in Frankfurt. Is gisteren een bombrief onderschept? Die was bestemd voor de bestuursvoorzitter van de Deutsche Bank, Jozef Akkerman, en had de Europese Centrale Bank als afzender brief werd ontdekt toen hij in de postkamer door detectieapparatuur ging. En volgens de politie stond de bombrief op scherp. Sport. Nederlands mannenhockeyelftal is tegen een gevoelige nederlaag aangelopen. In de finale pool van de Champions Trophy was Australië met 4-2 te sterk. Australië is daardoor zeker van een plaats in de finale. Nederland moet zaterdag winnen van Spanje om de finale te halen. Ondanks de forse nederlaag vindt bondscoach Paul van As niet dat Australië veel beter is dan Oranje. Ze zijn dus qua spelplan, opvatting, techniek en tactiek vind ik ze niet uh, zoveel verder. Uh, uh, alleen bij hun is het wat wij vandaag hadden, wij hebben ons plan niet uitgevoerd. En in de uitvoering zit bij hun een ongelofelijke discipline en een fantastisch hoog tempo. En daar zijn ze veel verder dan wij. Hoe komt dat, dat, uh, dat ze niet naar je luisteren? Ja, nou, ze luisteren wel naar me, want na de rust hebben ze toch wel iets meer naar me geluisterd. Dus uiteindelijk luisteren we wel naar mij. Maar voordat het kwartje echt valt, uh, je, je gaat het pas zien als je het door hebt, zei 1 uh, Johan Cruijff dat het ooit gezegd. En bij ons geval, je gaat het pas voelen als je het gevoeld hebt. Zo moet je het een beetje zien. En uh, zo, nou, nu hebben we weer gevoeld van jongens, we komen op, deze, op onze Nederlandse manier komen we er niet mee weg. Dus wij zullen gewoon uh, die gasten moeten pakken en een hoger energieniveau uh, die wedstrijden moeten neerzetten. Het heeft dus ook niets met de competitie te maken of het spelbeeld wat je in de competitie ziet. kan je helemaal vergeten. Je moet het op een hele andere manier aanpakken. En dan onze sleutelwoorden is snelheid. En, en snelheid en verrichting veranderen. Dat zijn de dingen. Nou, als we dat niet doen. Dan, uh, ja, dan, uh, uh, dan, dan hebben we een probleem. Maar wij zijn wel als een van de weinigen in staat om dat wel te doen. Ja, Vooral snel zijn en veranderen van dingen. Vrouwen spelen aan het begin van het nieuwe jaar hun Champions Trophy. Sophie Polkamp moet dat toernooi laten schieten... want die heeft last van een hardnekkige rugblessure. Verkeersinformatie nu. Kees Kwaks bij de AWB. Goedemiddag. Dag Doreld, goedemiddag. De A1, Osnabruik richting Hengelo, is nog altijd dicht... vanwege opruimwerkzaamheden tussen de Lutte en Oldenzaal Zuid. Dat is al een tijdje bezig. Verkeer kan omrijden via Oldenzaal over de U49. Dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Asfaltschade, en flinke schade ook. Het moest worden gerepareerd. Er is nu gevreesd en vanmiddag wordt er opnieuw geasfalteerd. Dat betekent dat er richting Utrecht vanuit Den Bosch... twee rijstroken dicht zijn bij Waardenburg... Dat zorgt uiteraard voor file. 9 kilometer vanaf Kerkdriel. Die werkzaamheden gaan nog wel even duren. Rij je in de tussentijd maar om vanaf knooppunt Empol. Dan rij je via de A59 en de A27. Kees, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Op het hoofdkantoor van de Deutsche Bank in Frankfurt is gisteren een bombrief onderschept. Die was bestemd voor bestuursvoorzitter van de bank. En die bombrief die stond op scherp, zegt de politie. De Franse toezichthouder van het Gokwezen... heeft een onderzoek aangekondigd... naar de wedstrijd Dynamo Zagreb olympique Lyon... En premier Poetin zegt dat de protesten tegen de verkiezingsuitslag in Rusland door de Amerikaanse regering worden georchestreerd. Kwart over twaalf. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Frank Dumas en NCAV's lunch. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 Lunch. Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom bij Lunch. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De jacht op de Oosterse Eterpiraten. U weet wel van die stations die muziek uitzenden waar ik niet op zit te wachten. Maar heel veel mensen wel. Daarover praten we zometeen in het mediaforum. En daar hebben we het ook over Tanja Nijmeijer. Gisteren kwamen er namelijk weer nieuwe beelden naar buiten van de Hollandse terrorista. Of moeten we zeggen vrijheidstrijder. jouw Boulevard boog zich over die discussie. Dat zijn toch wel dingen dat je ja, over bommen neerlegt en het wordt als een soort heldin. wordt ja, ja, Ik denk dat het ermee te maken heeft dat ze van Nederlandse afkomst is. En dat men, dat is in Nederland. Ja. Want dat het is onze terrorisme. Is, ja, nou, dat wil ik eigenlijk zeggen. Dat was uh, Max Moskowitz, uh, uh, of Bram Moskowitz, als ik het uh, zo goed hoor. De Nationale Nieuwsquiz gaan we weer uh, spelen zometeen. Er komt een nieuwe kandidaat. Vandaag is dat Lies Oude Boyink uit Almelo. Dat je ook meedoen aan de quiz. Mail dan uw name en your number naar nationaalnieuwsquiz.ncv.ncv.ncv. NL. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, Tanja Nijmeijer. Dus gisteren weer volop in het nieuws. Opnieuw zagen we de Nederlandse in de jungle gestoken in een varkuniform. Het interview met haar is half november opgenomen in Colombia. En de NOS kreeg het in handen. Marcel Gelouf, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, hoe zijn jullie aan die beelden gekomen? Wij werden benaderd door degene die haar uh, geïnterviewd heeft met de vraag of wij belangstelling hadden voor dit materiaal. En dat hadden we. En wie was die uh, man? Um, dat was meneer Botero. Um, als ik het goed begrepen heb, heet hij zo. Uh, en die weet vrij goed zijn weg daar, um, wat volgens mij ook wel moet. Anders heb je nou geen toegang tot de varken en kom je niet tot dit interview. Maar meneer Botero is een halve varken? Nou, dat laatste weet ik niet. En dat is ook bijna een politiek oordeel maar onmiskenbaar is, is dat hij daar hele goede contact heeft. Want anders kom je daar niet bij. Zo werkt het natuurlijk altijd in de journalistiek. Alleen als je goede contacten hebt en de weg weet... dan kom je tot uh, gesprekken en tot nieuws waar je anders niet toe komt. Je kunt daar niet komen als je niet op zijn minst een liefhebber van de vark bent... een goede kenner van de vark bent. Nou, ik zou geen enkele verslaggever daar zomaar naartoe sturen... zonder dat hij daar echt de weg weet en echt goede contact heeft. Want ik zou niet weten, goed weten hoe het met hem afloopt... en dat risico zou ik zeker niet aangaan. Uh, hij heeft die beelden eerst aangeboden aan de wereldomroep. Dat heb ik begrepen. Maar die hebben nee gezegd? Blijkbaar. Wonderbaarlijk, of niet? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan de wereld omhoog vragen. Ik vind het wonderbaarlijk, want ik vind het gewoon nieuws. Ik vind het zeer opmerkelijk uh, om haar te zien. Uh, er werd net gezegd, de Nederlandse terroristen... De, daar zit een beetje de kern, denk ik. Het is, het is, uh, uh, ze is een soort bekende Nederlandse terroristen. Uh, heel actief, jarenlang al van een, uh, een, een, een gekende terroristische organisatie. Uh, jarenlang ook zoek geweest... Uh, ik vind het dan nieuws en, uh, uh, en ook interessant en ook fascinerend... om te zien hoe iemand praat uh, over wat hij doet in zo'n situatie. Is dat alles bepalend? Maakt Maak van Tanja Nijmeijer voor uh, argument zeker even een man met een tulband en een dikke baard... Uh, en het is ook een Nederlander, uh, dan gebeurt het niet. Dan roept waarschijnlijk heel Nederland opblazen die vent... en dan willen we er ook niks over zien. Nou, dan weet ik niet of heel Nederland dat roept... maar dan weet ik ook niet of ik dat dan relevant had gevonden. Ik zal altijd luisteren naar wat die meneer dan te vertellen heeft... Uh, uh, als dat interessant, opmerkelijk is, uh, inzicht geeft in denken, zou ik daar uh, zeker over nadenken of ik dat wel zou uitzenden. Maar het heeft natuurlijk wel iets opmerkelijks, toch? Ik bedoel, het gaat om, om, om het zijn mijn woorden, mooie vrouw in de jungle. Uh, dat fascineert ons, blijkbaar. Ja, nou ik denk als het een man was geweest, dat we het ook hadden uitgezonden, dan was het ook fascinerend geweest. Ik vind het sowieso fascinerend dat iemand uit Nederland aan de andere kant van de wereld zijn hele leven geeft aan een organisatie die dat soort middelen inzet om zijn doel te bereiken. Dat heeft een fascinerend, uh, uh, fascinerende component en daarom zenden we het uit. We hebben ook wel mensen van de Taliban aan het woord gelaten. Uh, Wat vond je daarvan? Van de toonhoogte in het interview? Nou ja, het was natuurlijk duidelijk dat dit interview een geconstrueerd iets was. Zoals met heel veel interviews. Uh, ik zit hier ook niet spontaan. Je hebt mij gevraagd om hier te gaan zitten. Uh, zo gaat dat met interviews. En het is natuurlijk ook duidelijk dat het niet een heel kritisch interview was. Dat hebben we ook laten blijken door de tekst die we in het onderwerp gebruikt hebben, door dingen te benoemen als dat er helemaal geen vragen werden gesteld over de activiteiten die de vark ontplooit om het doel te bereiken. Mee. Ja. Ik bedoel, op het moment dat een verslaggever van de NOS daar was geweest... had het er heel anders uitgezien, mag ik hopen, toch? Ja, dan hadden wij uh, ongetwijfeld andere vragen gesteld, ja. Want ik bedoel, het, het, het, het, het eindresultaat is toch allemaal een beetje happy-clappy, toch? Wat we te zien zagen. Bijvoorbeeld Mevrouw Nijmeijer was gezellig hartblokjes in het vuur aan het gooien. Ze was gezellig aan het zingen. Het was allemaal reuze gezellig daar. Uh, absoluut. Uh, heb je maar een stukje waarheid gezien van wat er gebeurt en wat de FARC doet. En dan sta je voor de afweging of je dat terzijde legt of dat je ervoor kiest om er iets van te laten zien, omdat het toch een inzicht in denken en doen geeft. En ik vond dat laatste uh, belangrijker en, die film, en gewoon nieuws. Uh, en, en heb daarom die afweging zo gemaakt. Ik denk dat iedereen dat wel met je eens is. Maar vind je dat, dat, dat er een disclaimer duidelijk genoeg geweest is? Namelijk dat de NOS duidelijk genoeg gezegd heeft... luister, dit is voldoet niet per se aan de normen die wij opleggen... want wij hebben het niet zelf opgenomen? Ja, nou ja, ja en nee. Kijk, dat is, dan land je op een, ingewikkeld, een ingewikkelde discussie. Wij zenden elke dag materiaalheid van uh, persbureaus als Reuters en EP, wat we niet zelf opnemen. Uh, waar we niet bij zijn, waar we niet precies weten van hoe dat tot stand komt. In principe vertrouwt dat, want anders zouden we dat niet aankopen en uitzenden. Uh, maar de vraag is dan, bij welk onderwerp je dat wel zegt en welk onderwerp je dat niet zegt. In dit geval vond je dat het voldoende gedaan is? Ik vond zeker dat het voldoende gedaan is. Met name, en dat heb je ook in deze tekst teruggehoord... omdat wij echt benoemd hebben... dat een aantal dingen in het interview... heel erg concreet niet aan de orde werd gesteld. Het is half november opgenomen tot slot. Marcel, uh, waarom is het nu pas uitgezonden? Omdat het uh, pas nu tot ons gekomen is. We hebben het gisteren uitgezonden. en Ik geloof, maar ik weet niet helemaal zeker... dat we de dag daarvoor er voor het eerst mee benaderd zijn. Marcel Geloof, hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Dank je wel. Dank je wel. Een kwart van de 400 medewerkers van de NPO moet vrezen voor haar baan. De Nederlandse publieke omroep gaat definitief reorganiseren. Dat kreeg personeel van deze overkoepelende omroeporganisatie vandaag te horen van de Raad van Bestuur. De reorganisatie moet 24 miljoen euro aan bezuinigingen opleveren. Overigens, dit gaat dus over de bestuurslaag van de publieke omroep en niet de programmamakers. Voor een enkele afdelingen is de toekomst nog onzeker. Dat geldt voor bijvoorbeeld de afdeling die de ondertitels voor teletext verzorgt. In totaal moet de landelijke publieke omroep in zijn totaliteit 127 miljoen euro bezuinigen. De Nederlandse mededingingsautoriteit is afgelopen weken binnengevallen bij een aantal uitgevers van leesmappen. De kartelwaakhond verdenkt de uitgevers van verboden prijsafspraken en online afstemming van hun werkgebied. Volgens de NMA bestaat er een gedegen vermoeden van overtreden van de regels door de verspreiders van leesmappen. Premier Mark Rutte zit nu nog redelijk comfortabel in het zadel, maar een nieuwe premier dient zich vanavond aan op Nederland 3... De VPRO zendt een eenmalig programma uit met de titel premier gezocht. Daarin worden vier politici in de dop doorgezaagd over hun politieke kwaliteiten. In de jury zit onder meer VVD-prominent Ed Nijpels. De kandidaten die u vanavond kunt zien dat is waren perfecte kandidaten. Ze waren inhoudelijk goed, maar ze waren ook goed in de presentatie. En wij hebben in ieder geval uit deze vier kandidaten die wij hebben beoordeeld hebben we een keuze gemaakt. En dat lijkt in ieder geval op zijn minst een buitengewoon getalenteerd politicus. Het Nijpels vanavond om half negen te zien als Juridit een premier gezocht VPRO programma gepresenteerd door Daphne Bunskoek. Het optreden van drie Vlaamse zusjes in The Voice van Vlaanderen heeft tot duizenden Facebook-reacties geleid. De meisjes vertolkten met verve het lied Halleluja van Leonard Cohen. Leonard Cohen, neem me niet kwalijk. Maar ze stonden daar met z'n drieën, terwijl ze wisten dat de regels maximaal twee zangers voorschrijven. Jurylid Koen Wouters leek onverbiddelijk. In deze wedstrijd mogen duo's deelnemen en soloartiesten, maar geen trio's. Ja, Tenzij natuurlijk, de Elf van Vlaanderen, ons komt terecht wijzen en zeggen alleen, dat moet toch wel kunnen. Ja, dan weet je het maar nooit natuurlijk. En zo draaide de PR-machine rondom de voice van Vlaanderen weer op volle toeren. België gaat ook kennis maken met de allerslechtste chauffeur. Het televisieprogramma van Sky High TV beleefde dit jaar haar première bij BNN. In het voorjaar van 2012 gaan deze keer acht Vlamingen strijden om de titel van slechtste chauffeur. Dat moet een makkie zijn, trouwens. Het programma zal te zien zijn bij VTM. Tegelijkertijd zendt BNN een tweede Nederlandse reeks van het programma uit. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Sport 7, het begon allemaal zo mooi met Koos Postema... zoals u een paar maanden geleden kon horen in ons mediaarchief. Maar op 8 december 1996 was het definitief voorbij. De sportsender van onder meer John de Mol en de KNVB bestond maar een paar maanden... want had de kampen met te weinig abonnees om uit de kosten te komen. Een van de presentatoren van Sport 7 was Frits Barend... die op wel een heel opmerkelijke wijze afscheid nam van de kijkers. 7 december 9 minuten voor 11. U zult wel niet weer hebben gekeken, want u hebt ons helemaal nooit willen zien. En daarom hier al die mensen die hier zitten, en er zijn er nog veel meer, in totaal 150, zij komen vandaag in aanmerking voor net niet. Want ze hebben het mededankzij u net niet gehaald en mogen waarschijnlijk maandag gaan solliciteren. U wordt bedankt voor die geweldige medewerking, wat ons allemaal betreft. Ja, boah. Later zou John de Mol wederom een nieuwe tv-zender beginnen, Talpa. Dat avontuur duurde langer dan een paar maanden, maar is uiteindelijk door RTL overgenomen. Inmiddels is John de Mol mede-eigenaar van SBS6, Net5 en Veronica en heeft hij dus toch zijn eigen zenderpakket. Dit is Radio 1. Lunch. Frank Dumas. Omroepen en dagbladen verkeren in zwaar weer. Ze moeten de kans krijgen om samen te werken. Tot die aanbeveling komt Inge Brakman in haar adviesrapport Regionale Mediacentra. Minister Van Bijsterveld heeft het rapport met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. We hebben mevrouw Brakman aan de lijn. Inge Brakman, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe slecht gaat het met die regionale omroepen en kranten? Nou, eigenlijk voor beide geldt eh, dat, dat het, het steeds wat slechter gaat. Ze doen het op zich nog goed, maar dat ze zich moeten prepareren op een nieuwe tijd. En dat is eigenlijk een tijd waar mensen veel meer gewend zullen zijn om hun nieuws elektronisch binnen te halen. Uh, bijvoorbeeld via de iPad of met de mobiele telefoon. En dat vereist een behoorlijke omslag in het denken... in het maken van het journalistieke producten... en ook in het maken van een nieuw businessmodel. En als u omroepen zegt, welke omroepen denkt u dan aan? Nou, mijn rapport gaat over de regionale omroepen... en de regionale samenwerking. Vooral eigenlijk omdat um, in de regio... Um, er nu nog heel veel journalisten werkzaam zijn... Maar iedereen wel ziet dat de journalistieke kracht steeds achteruit gaat... omdat er steeds meer op bezuinigd moet worden. Als het even over het gebied waar wij nu zitten hebben... dan uh, zou bijvoorbeeld een Gooi in Eemlander uit Hilversum... zou moeten gaan samenwerken met RTV Noord-Holland. Dat is wat u bedoelt? Ja, zou kunnen. Zou ook Zelfs met RTV Utrecht kunnen zijn. Hangt een beetje. Het hoeft niet per se via de provinciegrenzen te zijn. Of wat, wat logische grenzen. En um, er zijn ook zeker initiatieven die dat doen. Bijvoorbeeld RTV Utrecht met, met een deel van het Algemeen Dagblad. Waarin journalistieke projecten samengedaan worden. Dus eigenlijk zeggen we maken gebruik van elkaar journalistieke kracht om dingen meer uit te zoeken. Maar ik denk ook dat het van belang is dat er gezamenlijk gekeken wordt um, hoe nieuwsoortige modellen en eh, eh, inderdaad journalistiek via de iPad of mobiele telefoon... gezamenlijk ontwikkeld kunnen worden met een commercieel model erachter. Ja, maar dat is, heet toch bijdrage aan de winst van derden? Ja, nou, dat, dan, eh, daar gaat voor een belangrijk deel mijn rapport over. Want het, het, het klinkt eenvoudig. Je kunt zeggen, je, je bundelt de journalistieke kracht in de regio. Maar de regionale omroep is publiek gefinancierd en eh, de kranten zijn privaat gefinancierd. En dat is een probleem. Voor de samenwerking. Mijn pleidooi is eigenlijk om de mediawet wat meer ruimte te geven om wel samen te werken en een paar um, nou ja, mediawettelijke belemmeringen te slechten zodat Um, um, zodat die partijen uh, in ieder geval in de innovatie elkaar kunnen vinden. En ik denk dat dat medewerken aan winst door derden, dat dat uh, meevalt. Want er valt op dit moment echt nog niet veel winst mee te behalen, eerlijk gezegd. Nou ja, goed. Ik bedoel, heel veel regionale kranten zijn onderdeel van een concern. gooi Nederland daar had ik het net al over, is onderdeel van Telegaafconcern. Uh, dat zijn bedrijven die zitten er niet voor de liefdadigheid, zal ik maar zeggen. Nee, maar um, de mediawet die zegt niet dat je niet mag samenwerken met private partijen. De mediawet zegt eigenlijk: je mag niet ervoor zorgen dat iemand daar meer dan een ander van profiteert. Dus er mag wel degelijk samengewerkt worden, maar het mag, de samenwerking mag er niet toe leiden dat er een, een, een buitenproportionele winst meegemaakt wordt. Dus een samenwerking kan, um, uh, maar je moet wel uh, bepaalde afrekenmodellen hebben met elkaar. Heeft u enig idee wat de minister van uw advies vindt? Nou, ze heeft het in de ...brief aan de Tweede Kamer omarmt ...en ze geeft aan dat ze op twee punten de mediawet wil wijzigen... ...meer ruimte voor gezamenlijke experimenten... ...en ze wil ook ruimte geven voor een soort virtueel platform... ...zodat er wel in de regio samengewerkt kan worden... ...om um, uh, inderdaad die, die meer elektronische media... Uh, ...en die innovatieslag een, een ondersteuning te geven. Dus ze neemt mijn advies over... Inge Brakman, die een adviesrapport schreef over regionale mediacentra. Dank. Assust. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de Deutsche Bank in Frankfurt is een bombrief onderschept. Die was bestemd voor bestuursvoorzitter van de Deutsche Bank, Jozef Ackerman en had de Europese Centrale Bank als afzender. De brief werd ontdekt toen hij in de postkamer door de detectieapparatuur ging. Volgens de Duitse politie stond de bombrief op scherp cda prominente De Hoop vindt dat er iets moet veranderen... aan de aftrek van de hypotheekrente. Bij BNR Nieuwsradio noemde hij het zonneklaar... dat er iets aan de woningmarkt moet gebeuren. Je kunt best systemen bedenken met een fundamenteel andere richting... voor de hypotheekrenteaftrek, zei De Hoopscheffer. Het kabinet en zijn partij, het CDA... zijn tot nu toe tegen het tornen aan de hypotheekrente. En in Frankrijk is een onderzoek aangekondigd... naar de voetbalwedstrijd Dynamo Zagreb-Olympique Lyon. De Fransen plaatsen zich gisteravond op doelsaldo... ten koste van Ajax voor de knock-outfase van de Champions League. Zagreb de Frans met 7-1. Bij dergelijke bijzondere uitslagen... is een onderzoek gebruikelijk, zeggen ze in Frankrijk. Vanmiddag wordt er al resultaat verwacht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt met vooral in het noorden af en toe wat regen. In het zuiden blijft het overwegend droog. In de binnenland staat een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Langs de kust is de wind krachtig tot hard. De temperatuur stijgt naar 8 graden in het oosten... en 10 graden in het westen van het land. Vanavond trekt vanuit het noordwesten een buiengebied over het land... De wind neemt langs de kust toe naar stormachtig met in het noordwesten kans op een zuidwestenstorm. Tijdens buien komen zware windstoten voor, mogelijk zelfs zeer zware windstoten van meer dan 100 km per uur. Morgen in de ochtend nog een stevige wind met in het noorden van het land geregeld buien. In het zuiden van het land is meer ruimte voor de zon. In de ochtend is het daar droog, maar in de middag kunnen ook daar enkele buien ontstaan. Het wordt dan gemiddeld 8 graden. A en UB, verkeersinformatie De A1 vanaf de Duitse grens naar Hengelo is dicht bij Oldenzaal Zuid. Dat zijn werkzaamheden die zijn al een tijdje aan de gang. Het verkeer kan omrijden via Oldenzaal over de U49. Dan is er een noodreparatie aan de A2 naar Bos richting Utrecht. Het asfalt is daar beschadigd. Tussen de afritkerk Kerkdriuw en Waardenburg staat 9 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht en dat gaat nog wel even duren. Rijkswaterstaat denkt tot 4 uur vanmiddag nodig te hebben kunt beter omrijden richting Utrecht vanaf knooppunt Empel via de A59 en de A27. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gastpresentator en directeur van Omroep Max, Jan Slachter... en volksstandsjournalist. en oudste tv-presentator en nog steeds radiopresentator Jan Tromp. Welkom. Dank je. Dank je wel. Um, Laten we even beginnen met de metro. Uh, je hebt hem al voor je liggen, Jan. Uh, ja. De gratis treinkrant. Um, uh, de, de omslag is gekocht door de Partij voor de Dieren. Zag je ja. het meteen? Nee, dat zie je niet. Want het is, uh, die voorpagina is opgemaakt als een uh, voorpagina. Met uh, uh, verschillende uh, verhalen, verschillende fotografieën. Ook het... Uh, altijd glimmende gezicht, zal ik dan maar zeggen, van Henk Bleker. Dus je denkt, ja, dat gaat over nieuws. En in een zespunt, misschien is het zevenpunt lettertje... De, uh, als krantenman weet je dat dat... Geprigel? Dat heel klein is. Staat erboven uh, advertentie. Jan Slachter, voel je je een beetje genept als je naar een advertentiepagina blijkt te kijken? Ja, toch wel. Ik, ik bedoel, ik begrijp best dat, dat gratis kranten ook uh, geld nodig hebben... en allerlei manieren vinden, moeten vinden om, om die kranten in de lucht te houden. Maar doe het dan als bijlaag. Ik, ik, keek toevallig net, ik heb hem net gepakt, ook hier beneden lag hij bij de ingang van de NOS. En dan zie je dat er nog een hele stapel metrokranten ligt en de spits is bijna... Uitverkocht om het zo maar even te zeggen. Ja, als, dit, als dit bij mijn krant zou gebeurd zijn, waar ik, ik heb verschillende kranten waar ik een abonnement op heb, en ze zouden dit doen, Dat is voor mij een reden om te zeggen: ik stop ermee. Want ik vind het echt misleidend. Het is, uh, het, het is niet goed. Uh, maar waar, waar zit precies het misleidende? Is het in, in de ja, ja, in, ja, het een krant? Oogt, het oogt als een, als een, als een nieuwskrant, uh, voorpagina van een uh, nieuwskrant en het is advertentie. Dat noem je ook wel misleiding, maar in tegenstelling tot mijn uh, grote vriend Jan Slachter... die al zijn geld gratis en voor niks krijgt... namelijk uh, vanwege de belastingbetaler... moet ik als krantenjongen zeggen... dat uh, die kranten steeds meer onder druk staan. Ja, Volkskrant is ook niet helemaal heilig op dat vak. Ja, Volkskrant is allermins heilig. Ik was gechoqueerd. Ik denk dat twee weken geleden was... dat, we, uh, dat er een, een soort sticker uh, op de voorpagina was uh, uh, geplakt... over... Uh, aankondiging van uh, nieuws heen. En dat was van het uh, casino-wezen. Nou, als je de gemiddelde volkskrantlezer in het harnas wilt jagen... Ja, moet je dat doen. Oh, ja. je dat doen. Ja. Uh, maar ik heb gehoord dat het, uh, die armlastige krant, die zijn uh, journalistieke niveau op peil wil houden, ja. ongeveer twee ton heeft opgebracht. Dus, Kijk, begrijp je, je komt is een hele lange in toenemende... Je komt in. Uh, nou, ook niet zo lang. Maar je komt in toenemende mate. In de verleiding? Nou ja, niet zozeer in de verleiding. Maar word je, word je, voor, uh, word je geprankt om dit soort uh, concessies ja. te doen? Prank. Goed, ik begrijp het. Maar ik, ik zou hem niet op de voorpagina zetten. Doe het dan ergens middenin. Maar dit ja. is voor mij reden om te zeggen: van nou, de metro. Uh, ja, even op de maar stapel. niet. Ja. Tanja Nijmeijer bij de NOS gisteren. Opmerkelijke televisie, Janslachter. Ja, ik heb het even terug moeten zien, want ik was gisteren niet in Nederland. Ik heb het teruggezien en ik heb uh, met verbazing aan zitten kijken. Uh, het, was een, het was een promo voor de vark. Ik, ik snap echt niet dat het NOS hiermee geopend heeft. Het was happy clap hier, zoals ik straks ja, zei. Ja, het was. Het was uh... Wat is dat eigenlijk? Happy clap ja, hier? Uh, is een beetje lachen en een vrolijke feestje. Ja, feestje. Oh, het, uh, ja, ze is is feestje, gezellig. Allemaal hand, feestje als, in de jungle Als me, Jane. In, de, in ja, de, jungle. de jungle. Ja, geen Tarzan ja. zag je niet. Maar op de heel, op de ja, de nog een een leuveliedje op het eind. Ja, kijk, ik begrijp best dat je dit in nieuwsuur uitzendt. Dat je, je kunt er vragen over stellen van of je dit op deze manier moet doen. Maar dat je daarmee het nws journaal opent. Dat je het als aankeiler gebruikt aan het eind van het nws journaal Vanavond in nieuwsuur, et cetera, et cetera. Maar om daar het nieuws mee te openen. Dat vond ik. En ik vond het. Ja, voor mij is het ook helemaal niet interessant wat er met die mevrouw Niemeyer aan de hand is. Ik uh, bedoel, ja, ze leeft daar goed. Dat weten we dan. En we weten dat ze bij de Vark zit. Het was een promo. Ja, een, een terroristorganisatie. André-Jan, de, de, de nieuwswaarde, bediscussieer je ook de nieuwswaarde? Ja, nou ja, het is, het is een beetje uh, aanmatigend om te zeggen. Laat, laat ik dit zeggen. Je kon zien dat uh, de NOS reuze trots was dat, ze toch... dat, men, uh, dat men dit uh, had. Men, men uh, glom en men wilde dit uh, ook laten weten aan ons, de kijkers. Ik vond het eerlijk gezegd geen opening uh, van het nieuws. Was die mevrouw nou neergeschoten... Uh, overleden, dan, dan had je nieuws. Maar dit was in hoog mate een promo vandaag. Even, even, even, Jan, even kijken naar ja. de journalistieke aanpak ook. Want uh, als je de, de, de eerste oorlog was de eerste keer... dat we in mijn herinnering althans te maken hadden met gecensureerde beelden. CNN zat in Baghdad, maar zond elk verhaal weer uit let op... gecensureerd oh. en ook zonder stukken zwart uit. Elke keer om aan te geven, wij hebben niet de regie hierover. Vinden jullie dat de NOS dat in dit specifieke geval duidelijk genoeg... Geroepen heeft. Want ze hadden ook ja, iets vond ik, terwijl, ik, wel, ik heb het gezien. Ik vond wel dat je, dat je uh, heel duidelijk kon zien. Het werd er ook uh, bijgezegd, naar mijn beste herinnering. Dat het, dat het hier een, een filmpje uh, betrof. waarin uh, dat, dat helemaal onder regie van de vark uh, was ja, maar gemaakt. hoe moet je dat als nieuws brengen? Ik bedoel, het nou ja, feit dat, dat, dat, dat er geen kritische vraag werd gesteld. Dat, dat er wel uh, kranten waren meegenomen. Dus het was ook nog een keer met voorbedachte raden. Absoluut. Hoe die journalisten naartoe gingen. Dus het was allemaal een, een opgezet spel. Het was echt geproduceerd. Ja. En ja, dan, dan vind ik dat. Ik bedoel, er was genoeg aan de hand in Nederland. Ik bedoel, iedereen had het over de storm. Was daar dan mee. En, en ja, zeg het dan aan de. Ja, ja, maar goed, er waren. Ja. Ja, of over, over, over, over, over, over, over, over, over hemels. <laughs> of over heren. Of wat dan ook. Daar haak ja, ja, ik ook Heerle, over. Nou, van ja, heren dan. Of dan Mijnmeijer. <laughs> ja. ja, nou ja, goed. Maar, maar hiermee openen. Uh, een Nieuwsuur waardig. Vind ik van wel. Daar, had het, daar, daar past het mm. goed in. Maar op deze manier. Mag, uh, mag ik nog één ding uh, over zeggen? Vandaag in trouw reageert Rick Rentsen... Hoofdredacteur van de uh, Wereldomroep. Het was in eerste instantie aan de Wereldomroep uh, aangeboden. En die zegt. Ik vond het een beetje de. Tanya-show worden. En dat opeen voor de vark. Een buitengewoon listig moment. Er zat geen enkele kritische vraag in. Ze blijft natuurlijk een simpele terroriste. En zo is het. Terrorista. Terrorista. Terrorista. Ja, goed. We gaan het hebben over het agentschap Telecom. De komende feestdagen is het weer piratenpestdag. Overigens met een goede reden. Want ze storen en ze hebben er last van. Uh, begrijp je, Jan Slachter, dat elk jaar weer jacht gemaakt wordt op uh, vooral de mannen in het oosten? Ja, ik heb er toch wel een, een, een zwak voor, moet ik heel eerlijk zeggen. Die etenpiraten. Ik vind, ik vind het eigenlijk wel een beetje mooi. We zijn ook wel een beetje het land van etenpiraten. Hè? Veronica en Noord zijn allemaal ontstaan uh, vanuit de etenpiraterij. Max, nee, Max niet. Max is dus op een legale huh? manier huh? op het bestel binnengekomen, Jan. <laughs> uh, nee, ik, ze hebben wel een punt, vind ik. Als je gaat, uh, gaat luisteren naar. Ik luisterde er wel eens naar. Toevallig kom je dan als je in die streek rijdt en dan ineens hoor je een etenpiraat. Daar beluister je muziek die je normaal niet op de bij de commerciële nog bij de uh, publieke omroep uh, is kunt beluisteren. Dat ook, toch? Nou, weet ik niet. Ik bedoel, ik vind dat iedereen recht heeft op zijn of haar muzieksoort. Als je bijvoorbeeld neemt nu Country en Western, dat kun je niet bij de publieke omroep uh, beluisteren. Er is een is geen gat plek in de markt, voor. dan. Dat is een gat in de markt. En ik zou dolgraag willen brengen, alleen. Uh, wij, wij stellen die muziek niet samen bij de publiek om. Daar zitten mensen, muzieksamenstellers heten die... en die bepalen wat er te luisteren is op de radio. Dus ook in jullie programma, Radio 5 bijvoorbeeld... zou een prima plek ervoor ja, kunnen zijn, ja. Nou ja, Tineke houdt zich niet altijd aan de regels. Die draait er nog wel eens een keer wat tussendoor... wat dan niet uh, volgens de regels mag. Maar voor de rest krijg je een samengestelde lijst met muziek... die is samengesteld door een muzieksamensteller... die in dienst is van de NPO. Dat meen je niet. Ja, dat ja, dat dan is zo het zo raar. Het, Dus het zo ja, Eerlijk ja, maar, gezegd wist ik het niet... Ja, en respect ja, ja. valt open. Ja. Dus... In, in jullie zendtijd? Als wij Dolly Parton willen draaien om uh, kwart over vier... met een mooi country-in-western-nummer... dan kan het dat niet. Op zeg. Nee, dat Want dan niet. is er een zendercoördinator die zegt... om kwart over vier Dolly Parton wil je wegwezen. Ja, dan moet er iets anders komen. Dan ik komt voel het, een uh, klein Occupy zo met je aankomen. <laughs> nee, maar ja, goed. Je, moet je, kijk, Het is allemaal ontstaan vanuit, vanuit de gedachte van... we willen niet dat uh, ieder programma dezelfde plaatjes gaat draaien. Daar is die muzieksamenstelling. Daar is ook weer iets voor te zeggen. Maar dat er enigszins vrijheid uh, moet zijn, vind ik. En daar pleit ik ook voor. Uh, dus ik vind die eten piraten. Bijvoorbeeld in Jannes. Laat hem even doen. Of je nou wel of niet van die man houdt. Maar die is groot geworden. Door de eten piraterij. In Overijssel. Da daar draaiden ze zijn plaatjes. En die man is nu. Ja, is een bekende Nederlander geworden. Maakt leuke muziek. Hij was wij, wij vragen hem wel eens voor bepaalde dingen. Dus ik vind wel. Maar op het moment dat natuurlijk de luchtvaart in gevaar komt. Ja. Dus laten we die mensen een plek geven. Op de, op, op, maar op ik ik de kabel. Ik op val je op de... bij. Het klinkt heel erg als uh, de super. Uh, bureaucratie ja. die, die uh, uh, vanuit de machtspositie zijn kinderachtige wraak neemt op uh, ja, vrijgevochten jongens. Het zijn goede vrijwilligers en ze, ze, ze bekostigen en dat als allemaal. Ze Rijssel, nou, nou, nu maak je wel dan. heel een beetje... Er zijn ook jongens die gewoon flink geld mee verdienen, nou, toch? Dat is dat nou zo? Nou, dat weet ik niet. Ja, nou, er zullen ongetwijfeld een aantal flink zijn. Flink geld, maar ze, ze verdienen eraan. Ja, maar het is geen miljoenenbusiness. Nou, wat kun je nou anders doen als je in Overijssel uh, woont? Je kunt op een motor kruipen, geloof ik... En je kunt achter een microfoon gaan zitten. Ja, ik vind doen. het wel een bepaalde charme hebben. Ja, maar goed, ze mogen ik. niet het, de, de, de luchtvaart in gevaar. Dus ik zou ervoor willen pleiten of wij geven ze bij de publiek om op een plek. Of we geven ze de Dat hebben we een aantal keer gedaan, maar dat is aardig ingekapseld toch inmiddels? Ja, nou ja, goed. Dus we moeten daar misschien toch. Ik, ik, ik vind wel die boetes die nu gaan worden opgelegd, die, die worden verhoogd. En het zijn gigantische bedragen. Nou, het, het helpt niet, want op het moment okay. dat je ze sluit, over twee minuten zitten ja. ze op een andere locatie en beginnen ze weer. Ja. Er is dus in opdracht van de minister onderzoek gedaan naar samenwerking van omroepen met dagbladen. Jullie hoorden net Inge Diepman eh, daarover. Eh, Brakman. Brakman, neem ik kwalijk, dat is een hele andere. Eh, aanbeveling is dat de omroepen 5% van het geld dat zij als subsidie ontvangen eh, zonder overleg gaan besteden aan eh, samenwerking met dagbladen. Ja, vind ik een goed idee. Ja? Ja, vind ik een uh, goed idee. Ik, ik, ik heb begrepen dat je dat geld ook in gezamenlijke panden kunt uh, steken, dat vind ik nou... Oh, heerlijk. Dat gaat weer leuk ontsporen, hoor ik. Ja, maar vind ik niet zo... Uh... Nee, samen investeren in stenen. Goed idee, zeg. Ja, ja in niet tijd zo... van crisis wel, maar ik vind weet of ik niet of de bedoeling zo, is. Vind ik niet zo romantisch en eerlijk gezegd ook niet zo uh, praktisch. Kijk, wat je ziet, is uh, dat... Um, Even nadenken. ik geloof dat vorige week was. Had de, uh, de Volkskrant een, een goed overzicht van het aantal correspondenten, correspondentschappen ter wereld dat dramatisch terugloopt. Dat komt doordat uh, kranten, Volkskrant en de C-Handelsblad trouw al helemaal zich dat niet meer uh, kunnen permitteren. Kortom, in die serieuze nieuwssector staan uh, de zaken uh, onder druk. Als je nu tot combinaties kunt komen op. In onderzoeksprojecten met name. Met, uh, met de omroep. Je zit elkaar niet in. In het vader. gebeurt het ook wel. Hè? Gebeurt, ja. maar je kunt, er, je kunt er een systeem van maken. Ja, ja. Maar Jan, om even bij jou te blijven. De Volkskrant ja. heeft in het verleden ook uh, samengewerkt met NCV, bijvoorbeeld. Hart en Ziel, katern van uh, de Volkskrant. Ja, ja dat, dat loopt dan ook weer na twee seizoenen weg. Ja, dat kwam denk ik omdat het, uh, het, het thema was net iets te esoterisch was. Uh, uh, voor ons. De, de, dus ik, ik meen oprecht dat het daar meer in zat dan in, uh, dan in uh, onwil om, uh, om samenwerking te zoeken. Jan, zit jij daarop te wachten op dit soort samenwerkingen? Ja, ik, ik, ik bedoel, ik ben een groot voorstander om samen te werken met kranten. Het is net al gezegd, kranten hebben het niet gemakkelijk. Ik vind ook dat er veel meer van het materiaal. Ik heb onlangs gepleit voor, een, voor een, een, een persbureau waar de NOS de lead in zou moeten nemen, waar jullie vrijelijk over de beelden kunnen beschikken. Want dat is de voorsprong die wij hebben als publieke omroep. En ja. terecht is er ook kritiek op dat wij miljoenen investeren in nieuws. Jullie zijn goed in, in, in geschreven tekst en een foto. Maar wat, wat jullie niet hebben is video. Dus ik. Ik vind dat wij ook in, in die zin jullie ter wille moeten zijn... en die samenwerksverbanden moeten kunnen aangaan. Want de publieke omroep heeft een enorme voorsprong. Ja. Ten opzichte Postalf van de krant. zelf video, NEC ook, maar het was in alle eerlijkheid niet om aan te zien. Dat zeg ik dan weer. Maar, ja. maar goed, die, die kranten die zijn in elk geval beter in... Uh, de analyse, ja. de duiding, uh, de, uh, de achtergrond. Die zijn daar beter in dan uh, de omroepen. De omroepen moeten het hebben van uh, het nieuws van de dag. Hm. Nou, als je die dingen Samen bij elkaar brengt. kunt brengen, ja, dan uh, zie ik een glorievolle toekomst. Volks journalist Jan Tromp en de baas van omroep Max-Jan Slachter. Hartelijk dank bij Graag gedaan. Graag. Gedaan. Graag. I'm sure Verschenen album van Amy Winehouse Between the Cheats, als dat door haarzelf geschreven was. We gaan de nationale Nieuwsquiz van vandaag spelen met Lies Oudebojink uit Almelo. Welkom. Dank u. Um, de lat ligt op 80 punten, dat is de score van gisteren. Vrij hoog. Vrij hoog. Heel hoog. Ja, ja, de vraag is of het u gaat lukken om de nieuwskenner van de week te worden. We hebben nog dat twee vandere. dagen te gaan. Um, nou, we gaan. We gaan we, ik hoop het zeer, toch, dat het lukt. Ik vind het leuk om mee te doen. Dus. Volgt Sowieso. u het nieuws heel erg? Heel nauwkeurig? Ja, nogal. Nauwgezet. Al, nogal ja. Op wat voor manieren? Krant, radio 1, uiteraard. Ja. Soms teletext, zoals in dit geval. Dus. Ja, nou, we gaan het proberen. We gaan uw nieuwsfactor vaststellen um, door een aantal vragen te stellen. Veel succes. Dank u wel. De nationale nieuwsquiz. De komende dagen gaan de Europese leiders praten over verdergaande maatregelen... om financiële controle op de lidstaten mogelijk te maken. Lidstaten die de regels overtreden zouden gedwongen moeten kunnen worden... hun begroting aan te passen. De constatering is dat die begrotingsdiscipline te veel met voeten is getreden... dat die veel strikter moet worden nageleefd. Ook lijkt er nauwelijks zicht op maatregelen om de euro op korte termijn te ondersteunen. Je mag wel zeggen dat premier Rutte er weer een probleempje bij je heeft... Ja, Rutte heeft er dus weer een probleempje bij. Welke partij dreigt met nieuwe verkiezingen... als Nederland te veel bevoegdheden overdraagt aan Brussel? Partij van de Ja, klopt. Premier Rutte heeft al eens aangegeven... dat hij geen soevereiniteit over wil dragen aan Brussel. Uh, daar is volgens hem ook geen sprake van... bij een kleine wijziging van het EU-verdrag. De tweede vraag. Vandaag en morgen is er weer een eurotop om te praten over de crisis. Er wordt nu al pessimistisch over gesproken... omdat welk land met een veto dreigt om het afdwingen van begrotingsdiscipline tegen te houden. Engeland. Ja, Groot-Brittannië. Ja, Frankrijk en Duitsland willen het verdrag aanpassen... om de begrotingsdiscipline af te dwingen. En Groot-Brittannië lijkt dwars te gaan liggen. De euro bestond eigenlijk al twintig jaar voor het invoeren van de munt. Hoe heet deze rekeneenheid die vanaf 1979 al op de financiële markten werd gebruikt... en 1999 werd vervangen door de euro? eq nou, wat goed. Weet je ook de af, waar de afkorting voor staat? Nee, helaas. De E is van? Europees. European in het Engels, European. ja? European. C is van? Nee, dat nou. nee, durf ik niet te zeggen. Currency Unit. Oh, nee. Maar ik vind, dat, ik vind het wel heel knap dat hij EQ wist. Ik had het niet geweten, in alle eerlijkheid. <laughs> Drie vragen, drie punten. Uh, ik laat u een vraag, uh, fragmentje horen in de vierde vraag. En mijn vraag nu is, wie is hier aan het woord? Ja, je doet je best en uh, je hoopt dat je, dat, je, dat je gelijk speelt of wint. Uh, en als je dan verliest, een kleine nederlaag. En uh, ja, als je dan op een gegeven moment hoort dat, dat je uh, concurrent met 7-1 wint... Ja, dan, uh, dan ga je wel even door de grond. Waar hebben we het over? Uh, Sacre brion. En die Ajax uiteraard tegen Real Madrid. Ja? Nou, ik ga u verder niet helpen. Ik wil een naam horen. Ik wil hem nu horen. Nou, Frans Boer is het niet, dus ik weet het niet. Nee, het was Theo Jansen. Oh jee. Ja, ja, ja. Voorheen Twente nog wel. Ik had nog uh, ge ge gezegd, ja. don't mention the war, we gaan het er niet over hebben. Maar goed, ja. Het was Theo Jansen. Ja. Uh, de vijfde vraag. Dit was uh, niet de enige reden waarom Theo Jansen door de grond ging. Op hetzelfde moment won Lyon met 7-1. Ja. Waardoor Ajax uit de Champions League ligt. Direct werd gesproken over om omkoping van welke verliezende club? Zagreb? Ja. We hadden het er al over, precies. Zagreb. Ja, ja zo is het. Vier punten dus tot nu toe. Bij de volgende vraag krijgt u hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is wie bedoelen we? Als u, zegt, als u denkt te weten, dan moet u stop zeggen en dan wil ik een antwoord horen. En daarmee kunt u maximaal vier punten verdienen. 4. Ik sprak, maar niet van harte. 3. Krijg ik nu nog wel een kopje koffie? 2. Ik was verantwoordelijk voor het beoordelen van de staatssteun aan de banken. Bos... Stop, bos. Ah, wat jammer nou. Laatste aanwijzing was geweest, nee, het is fout. Uh, gisteren werd ik verhoord door de commissie De Wit. Gisteren. Oh, Nelly Kroes. Ja, ja, ja. Nou ja, wat zonde. Wat zonde, wat zonde. Ja, Ik sprak maar niet van harte. Dat was eigenlijk al, was, oh. al een goede aanwijzing uh, die richting op. Goed, Dat is mij ontgaan. Uw nieuwsfactor is uh, vastgesteld hierbij op vier. We gaan zo uh, de tweede ja. ronde spelen.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 Onlangs verhoogde minister Schulz van Infrastructuur en Milieu... de maximumsnelheid naar 130 km per uur... Zullen ook vier van de 85-kilometer zones rond de vier grote steden afschaffen. Deskundigen zeggen dat dit zal leiden tot meer uitstoot van fijnstof en roet. En dat is bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Is dat die verhoging wel waard? De stelling waarop je kunt reageren is... de verhoging van de maximumsnelheid is een slecht idee. Met u daarmee eens of sms SMS naar 7070, 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stam.nl of twitteren hashtag standpunt. Om half twee te gast in standpunt.nl, Maarten van Biezen, mobiliteitsdeskundige van de Stichting Natuur en Milieu. De stelling is dus de verhoging van de maximumsnelheid is een slecht idee. Lies Oude Boeink, nieuwsfactor van 4. Dat betekent dat u 20 uh, goede vragen uit ik, ik zie een wegwerpgebaar. Gaat het niet gebeuren? Nou, dat lijkt me niet mogelijk, nee. Je nou, weet. Dat... Ik ga zo snel praten dat ik hoop dat u me kunt verstaan. En dat is goed. goed. Is in 90 seconden. Veel succes. Dank u wel. De Nationale Nieuwsbrief. Welke club moet van de gemeente Amsterdam zijn terrein verlaten in ruil voor 4 ton? Helsinkies. Dat is goed. De president van welk land gaf gisteren een interview aan de Amerikaanse zender ABC? Pas. Syrië. De sloop van welk winkelcentrum in Heerlen is gisteren begonnen? Het Loon. Is goed. El Said, een van de zonen van Gaddafi, heeft geprobeerd te vluchten naar welk land? Niger? Nee, Mexico. Waardoor oh. waren gisteren bijna alle vluchten op Schiphol vertraagd? Pas. Waardoor? Door de storm. De Nederlandse handbalsters hebben op het WK verloren van welk land? Rusland. Is goed. Een debat over de islam met welke kamer dit is gisteren in Amsterdam verstoord? Dibi. Mani. Sorry? Mansi. Nee, ik Dibi. Ik hoorde het u volgens mij al zeggen. Ja, Dibi en Mansi waren... De Playboy met welke dames op de cover is gisteren gepresenteerd? Stacy Rochhuizen. Is goed. De bouw van welke tunnel moet de verkeersdruk op de Rotterdamse snelwegen laten afnemen? Blankenburg ja. tunnel. Daar mag de jury over beslissen. Op de klimaatop in Durban heeft welk land afstand genomen van het Kyoto-protocol? Pas. Canada. Welke wielrenner wordt ervan beschuldigd vorig jaar de overwinning in Luikpas een Luik, -luik Pas. hebben gekocht? Vino -Kourouf. Directeur Henk Lusting van welk Amsterdamse kinderdagverblijf stapt op? Het is goed. Welk landelijke krant overweegt om over te gaan op tabloid? Pas. De Telegraaf. Welke staatssecretaris kondigde gisteren plannen voor een landelijke digibiep aan? Pas. Zelstraat D66 wil dat er straks naast scharrelvlees ook scharrel wat te koop is. Kip. Melk. Welke Amerikaanse <laughs> politicus zei in Kansas dat het fijn was om weer in Texas te zijn? Pas. Barack Obama. Deskundige noemen de tolk, die is toegewezen aan wie onbetrouwbaar en ongeschikt? Bakbol? Nee, aan jo Joran van der Sloot. Oh. Ja. ja. <laughs> het is niet zo best. Uh, wat denkt u? Een stuk of zes. Nou, dat, dat is in ieder geval helemaal Dat is dan weer wel goed gegrokt. Ja. ja, nee, dat klopt. Zes uh, heeft u er ja. goed. Uh, dat betekent dat uw eindscore op 24 uh, is uh, vastgesteld. Uh, nou, u kunt met opgeven opgeheven hoofd het pand uit, hoor, wat mij betreft. Ja, dat, dat altijd. <laughs> nee, het was maar... leuk om mee te maken. Ja, vond u het leuk? Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Nou, we vonden het leuk dat u hier was. Ja. Uh, nee, maar dit kan echt, dit kan vele malen slecht hoor. Bieding ja, niet. ik hoor wel eens uh, vaker natuurlijk. <laughs> u krijgt uh, twee uh, kaarten voor de beeld- en geluid-experience. Uh, dat is hier op het Mediapark. Ja, en u leuk. krijgt de exclusieve lunchradio. En nogmaals, uh, mijn dank voor het feit dat u hier was. Graag gedaan. Straks uh, zijn we terug uh, met lunch. Uh, blijf u alsjeblieft luisteren na het uitgebreide NOS Journaal hier op Radio 1. Geloof. Ik, geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen en CRV. I think that we are fast approaching the breaking point of the euro, and it is because of the incapacity of Merkel and Sarkozy to deal with this crisis. Iedereen is het gewoon spuugzat. Iedereen zit nu bang af te wachten. De tucht van de markt werkt beter dan de tucht van politici of pakten. want daar vinden ze altijd weer manieren om onderuit te komen. Economen, beleggers en topmensen uit het bedrijfsleven over geld, geld en nog eens geld. Straks tussen half 4 en half 5 in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is easy december bij weekend.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Ook je hippe ski outfit. Nu tot 15% korting. Eerst weekend.nl.